De explosievenopruimingsdienst opruimingsdienst heeft een verdacht pakketje gevonden na een plofkraak in Gorredijk. Omwonenden hoorden afgelopen nacht een harde knal bij het bankgebouw. Ze zagen drie mannen in een auto wegrijden. Er is geen geld buit gemaakt. Op wakingsbeelden was te zien dat de daders iets in de geldautomaat lieten zakken. En daarom is de EOD gealarmeerd. Het pakketje wordt met speciale apparatuur doorgelicht om te kijken of er explosieven in zitten. Zo'n twintig bewoners van huizen in de buurt hebben hun huis moeten verlaten.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 Dit is Radio 1. NCAV, Casa Luna, Lex Bolmeijer. Ik heb drie kwartier lang gesproken met Ron Meijer, 31 jaar oud vakbondsbestuurder. En dat is hier al acht jaar lang, dus hij was er heel vroeg bij. Hij is lid van het bestuur van FNV Bondgenoten, houdt zich bezig met het lot van schoonmakers en distributiewerkers. Um, een man met een visie ja, die wel iets teweeg wil brengen. Dus ik zou u graag willen uitnodigen om te vertellen over uw ervaringen... als schoonmaker of distributiewerker of flexwerker. Wat maakt u eigenlijk allemaal mee? En wat maakt u allemaal mee in de macht? U kunt in de nacht u kunt bellen met 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna. 0800-1121. U kunt ook e-mailen uiteraard naar kazeluna-ncrv.nl. En verder zijn er de sociale media die wij ook in de gaten houden uiteraard. En het was natuurlijk... Uh, te sprake kwam het in het gesprek met Ron Meijer dat... Vier weken geleden nog niemand uh, maar een cent gaf voor de vakbond. En nu opeens moeten ze aan tafel. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er een, een wankel evenwicht is op politiek niveau. Dus wil minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. een brede coalitie in de samenleving. Ja, omdat hij het op politiek niveau misschien wel niet krijgt. Ja, en lukt dat dan? Nou, laat maar eens horen wat u ervan vindt. 0800-1121, dat is het. Telefoonnummer. En uh, er is ook altijd nog muziek, natuurlijk. In de tweede uur Frank Casaluna. Better Dave's Eyes. She snows you off your feet with the crumb She throws you, she's ferocious And she knows just what zijn mooie ogen, die van Bette Davis, bezongen door Kim Carnes. Het is zeven minuten over één, u luistert naar Luna van de NCV op Radio 1. Het stond in het parool met zoveel woorden als een soort dilemma voor de vakbeweging. Ja, wat moet je nou willen? Moet je nou dicht bij de macht willen zitten of dicht bij de mensen? Misschien heeft u daar wel een visie op. En welke richting moet de vakbeweging dan inslaan? Ja, daar heeft... Mijn gast vannacht, Ron Meijer, duidelijke woorden over gesproken. Maar het zou leuk zijn om reacties te krijgen van u natuurlijk. 0800-1121, dat is het gratis telefoonnummer van Kazelonen. 0800-1121, u kunt ons bellen. Anja, goedenacht. Ja, nacht Lex, ik Hallo. ben ik met Anja. Hallo. Ik heb niet zozeer ervaring met uh, vakbonden en dergelijke, nee. maar het valt me zo op. Het kabinet heeft een mond vol over het kwaliteit binnenhalen als het gaat over... Het redden van banken, waar eerst miskleunende bankiers met nog meer geld een puinhoop van hebben gemaakt. Ja. Maar voor onderwijzers, verpleegkundigen, politie en noem het nog maar een aantal uh, dwarsbanden op, daar is geen geld voor nodig. Daar willen ze kennen geen kwaliteit voor binnenhalen. En daar ben ik een beetje verbaasd over, want zieke mensen hebben goede mensen nodig die ze verzorgen, die af en toe zijn tijd hebben om een luisterend oor en dergelijke te voort te hebben en niet alleen rond rennen met van alles en nog wat en onderwijzers en leerkrachten die moeten zorgen voor de toekomst maar daar is geen cent voor over ik begrijp dat allemaal niet zo hmm. en uh, hoe moet daar je daar zou de vakbond dus uh, voor pal moeten staan precies en zeggen van nou uh, daar is ook geld voor nodig en niet alleen voor die zakkenvullers heb je gewerkt in uh in een van die sectoren. Ja, zeker. In welke sector? Uit het onderwijs kom ik. Ja, ja. Uit het onderwijs kom je. Dat zou zeggen. Je ja. werkte. Je werkte niet meer. Nee, nee, nee. Waarom niet? Ik ben 65. Oh. Heb je het wel met vreugde gedaan? Nou, toen uh, ik, ben een, ik ben ik ben, ik heb een switch gemaakt. Ik ben daarna mijn eigen bedrijf begonnen. Okay. Oké. En ik werd het een beetje zat toen al die vergaderingen kwamen. De, de aandacht voor kinderen ging een eind weg. En dat vond ik erg jammer. Ja, dat was dan je primaire drijfveer waarschijnlijk. Gewoon het contact ik, met kinderen. Ik, ik ging er voor de kinderen en niet voor het vergadercircuit. Hmm. Ja. Het, is, het is een beetje beroerd, hè, als, uh, ja, als, als, als het zo is gesteld dat we in moeten boeten aan kwaliteit... op, op dat soort belangrijke onderdelen van de samenleving. Onderwijs, ja. zorg voor elkaar. En we krijgen daar een hele forse rekening voor gepresenteerd. Want... Een tijdje geleden was er ook weer iets met, met kleine scholen. Dat was ook een prachtige uitzending voor jullie. Iemand die pal ging staan voor de kleine scholen. Want dat is ook iets dat kost kennelijk te veel. We zien rondom ons heen dat alles wat groter moet worden. Dat het niet goedkoper wordt. Dat het onmenselijker wordt. Waar niemand meer iemand kent, dan wordt het een asociale bende. Mm -hmm. ja. ben, ben jij lid van een vakbond? Bak nee, nooit geweest. Nee. Dat wil ik niet ook. En waarom niet? Omdat ik uh, niet zo in vakjes hoor. Ja, maar als je, uh, als je op je eentje blijft, dan kun je geen vuist maken. Er zit juist nee, nee, een kracht in het... goed. Uh, middels onder andere jullie medium kun je af en toe wat laten horen. Ja. En ik heb lezingen gegeven over pesten op scholen. Ja. En, dus ik... ik... Ik ben best wel overal bezig, alleen uh, dat georganiseerde. Maar ik ben nu wel zover als er nu een demonstratie komt, dan sta ik klaar. Dan wel, oké. Okay. Ja, oh, ja. ja, want dit gaat helemaal fout. We worden geregeerd door ja, mensen die het ook niet meer weten. Want Rutte zit met zijn handen omhoog. En nou ja, het, het is niet om aan te zien meer. Overigens, heb jij wel het idee dat de vakbond ook alweer dan zelf niet meedoen... dat hij wel een functie te vervullen heeft? Nou, ze moeten eens een keer stoppen om overal die, die, die prijs, loonprijsspiraal... Ik, ik, ik snap dat ergens niet. Als je tevreden bent met bepaalde inkomsten... waarom moet het iedere keer meer en nog eens meer? Het kan toch gewoon goed zijn? Het, het, het goed is ja, de, gewoon goed. Ik hoorde de voorzitter van de centrale zeggen... dat is dan de meest gekwote slogan van, van de dag volgens mij... dat ze niet mee willen werken aan verslechteren. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En daar, daar sta ik dus ook voor. Ik kan het zeggen? Ze precies. moeten eens stoppen met de verkeerde mensen te veel te geven. Want ik heb nooit begrepen waarom er, er bonussen moeten gegeven worden... als iemand gewoon zijn werk doet. Ja. En ze zeggen ook niet als je je target niet haalt... oh, we halen <sus> wat terug. Want dat is, dat is nooit het punt. Het is altijd maar meer. Er wordt gezegd als je niet dat soort uh, prijzen uitreikt aan topbestuurders van banken... dat je dan niet het goede personeel in huis krijgt? Nou, laten die mensen die zeggen dat ze naar het buitenland gaan... alsjeblieft gaan, hmm. ben je die vast kwijt. Overigens, wat ben jij zelf gaan doen toen je uit het onderwijs kwam? Ik ben in de tuinbouw gegaan. Tuinbouw? Met komkommers gaan verbouwen? Ja, inderdaad, minies. Minis? Echt waar? Ja, ja, ja, ja. Nou... En, heb ik met heel veel en wat was daar van. op opwindend aan? Nou, het is meer het, het nou ik, ben, ik heb dat op een heel aparte manier gedaan. Niet, niet regulier, maar met muziek in de kast waar de planten beter groeien en dat soort gedoe. Mozart, denk ik. Onder andere, ja. Van Mozart gaat iedereen groeien en bloeien. Ja. Je, ook nou, ja, je moet ook in parkeer. Je moet gewoon kijken naar rust en, en dan krijg je een heel, een heel aparte uh, atmosfeer in je, in je bedrijf. En had, dan krijg je ook de juiste mensen om je heen. Had je succes? Ja. Werkt je veel met flexwerkers? Met scholieren vaak, met studenten van, van alles en nog wat. En daar nam ik de tijd voor. en we, we speelden tussendoor gezellig met met tafeltennis en dat gedoe. Als, dat, je moet gewoon zorgen dat je er zelf ook bent. Je moet het bezielen. Ja, dat is misschien wel belangrijk. Dus ook als, als, als werkgever moet je bezielen. Je moet je mensen ja, bezielen. Ja, Zonder bezieling groeit niet. Nee. En al die managers... Die in die snelle auto's met die snelle pakken overal snel achter door, achterheen gaan. Ze zien geen mensen meer. Ik hoorde pas ook van, van iemand, die heeft, geen eens meer, die heeft ook een flexplek. Dat houdt gewoon in dat je op je bedrijf <tus> geen eigen plek meer hebt. Met andere woorden, je hoort er niet. Dat heb ik ook niet hoor. Ik heb ook geen eigen bureau. Ach, oh, wat ik, Nee, dat vind ik helemaal niet <lacht> erg. Nee, wat, de lol, nee, de, de, de nou de lol is dat ik, dat ik op heel veel verschillende plekken zit. Ja, dat kan. Maar als je gewoon een, een bureaufunctie hebt... dat je maar moet zien of je... Je kan niet eens je spullen laten liggen op je bureau. Dus dat heb je niet dat nodig. Dat heb ik niet nodig. Nee, maar sommige mensen wel. Ja. En er zijn er een heleboel van. Ja. Ik, ik vind gewoon, er is geen plek meer. Er hm. moet ruimte zijn voor mensen. En een, en een ondernemer... en dat heb ik liefst dat het iemand is die... En niet aangesteld is om, om daar zijn werk te doen. Dus, dus, maar echt iemand die zijn eigen geld erin durft te steken. Ja. Die moet ook op de vloer zijn. Die moet zien wat er gebeurt. Want wat gebeurt er dan als dat zo is? Oh, dan het... heb je contact met je mensen. En contact. Ieder mens wil gezien worden. Ja, dat is ook wel, geloof ik, altijd van mijn vuistregel. Iedere mens, ik zeg altijd, ieder, ieder mens wil waar, waargenomen worden. In, precies. Uh, in, ja, in... precies, ja. Je moet de mensen in de ogen kunnen kijken. Dus, als je dus dat op, niet doet, dan weet je niet wat er speelt. Dus op het moment in een, in een organisatie, maar misschien ook wel in een, in een samenleving, dat dat niet meer gebeurt, dan, wordt het, dan, dan, gaat, het, dan gaat het mis. Ja. Ja. Je, moet, je moet ook zien, kijk, als ik in de tijd toen ik nog voor de klas stond, dan zie je als de schoudertjes gaan hangen, als die naar voren gaan, hm. kinderen, donkere kleren... kleren kledingkeuze dan krijgt, dan is er met zo'n kind iets aan de hand. Dat moet je zien, dat moet je voelen, dat moet je ruiken. Hm. Net zo goed als toen je zelf vroeger in de klas zat, je wist, die leraar kan ik te kan ik pakken nemen. Dat ja. voel je. Ja. Je, moet, je moet voeling hebben met, met alles wat je doet. Ik vond het erg leuk om je even te spreken, Anja. Ja, ik vond het ook leuk om dat even zo te zeggen. Fijn, dankjewel. Dus ik wens je alle goeds. Uh... Ja, en ik hoop dat er reacties op komen. Ik hoop het ook. En ik hoop dat de vakbeweging meer naar de mensen kijkt. En ik, ik heb zo vaak gezegd: je kan beter een van die hogere regionen missen dan al die schoonmakers die er zijn. Want na drie dagen merk je dat. En als die, als die grote baas maanden weg is, merk je er niks van. Het gaat allemaal goed. In. Zo. Die kunnen ze dan, zoals het heet, vanaf de vloer in hun zak steken. Ik dank je wel. Nou, daar heb ik respect voor, hoor. Heel veel respect. Nee, dat begrijp ik. Ja. Zo, zo klinkt het ook. Dank je wel. Oké, okay, graag gedaan hoor. Dag, goeienacht. Dag. Nou, iedereen waar Anja respect voor heeft. Schoonmakers, flexwerkers, euh, distributiewerkers. Ik vind het niet meer distributiewerkers. Ik, vind, ik moet nog een beetje wennen aan het woord. maar. U kunt nog ook bellen, hè? 0800 1121. Meneer Hoekstra, goeienacht. Ja, nacht. Hallo. Uh, met mij dus, hele gek. Ja, uh, ik had de indruk. Kijken. wat zegt hij? Ik had de indruk al. Ja. Uh, ik noem mezelf socialist. M en mijn vader die had een, uh, een aannemingsbedrijf. Ja. Die wil de regering, die wil uh, het ontslagrecht, dat, dat willen ze ko korten. En de WWW willen ze min of meer afschaffen. Nou, nou, een, ben ja, ik een jaar hoor je over voor de WW. dat is het idee. Wat zegt u? Een jaar. Dat is niet afschaffen, ja, ja. maar dat is een jaar. Ja, prima. Oké. Okay. Uh, nou ben ik voor het uh, inkorten van het ontslagrecht. Dat mag wat mij betreft wel direct, vooral in het midden- en kleinbedrijf. Want dan kan je, een bedrijf kan je er sparen. Dat we, het je, je mag, mensen die daar in het midden- en kleinbedrijf werken, die mogen zomaar op staande voet ontslagen worden, begrijp je? Ja. Okay. Maar dan mogen ze wel van een, uh, in ieder geval twee jaar en wat mij betreft drie jaar van een WW genieten. Nee. Want anders dommeren ze in één keer... naar nou, bijstandsniveau... nou, dat brengt een soort ellende mee van hier tot gender. Ze moeten hun huis verkopen. Scheidingen, ellende en huwelijk. En mm, dat, dat kan niet. Dat, zeg, dat zegt is. de regering... na drie jaar ben je uit de markt geprezen. Je moet dus veel te lang. Je moet veel eerder alweer aan het werk. Ja, maar als het geen werk is... dan, dan, dan lukt het er niet. Um. Je kunt wel schreeuwen... dat willen we, dat willen we. Maar als er niks is... Dat er geen werk is. Dan moeten we ja, het een beetje anders, we, anders verdelen misschien? 15.000 uh, techneuten zijn de tekort. Ja. Nou, dan moeten we allemaal overschakelen. Bovendien, ja, dat, dat zit allemaal in die... die, die uh, dan had je, werd, werd iedereen wou sociaal werker worden. Dan wil iedereen uh, wiskundeleraar worden. En dan wil iedereen dat. Dat sluit niet op elkaar aan. Nee. En dat kan wel veel beter. Maar ik vind het wel nou, wonderlijk we al... dat jij jezelf een socialist noemt... en zegt dat iedereen daar maar gewoon van, van de ene op de andere dag ontslagen kan worden. Dat begrijp ik nog niet zoveel van, meneer Hoekstra. Nou, ik ben... Ik zei ook uh, dat mijn vader een bedrijf heeft. Ja. Vooral die midden- en kleinbedrijf. Ja. Ik zal een voorbeeld noemen. Er is uh, net een, uh, of in Friesland zijn heel veel uh, bouwbedrijven, zijn failliet gegaan. Die uh, mensen die houden tot het eind vol. Het is een familiebedrijf. Ze gooien hun, al hun, hun geld en hun toestanden er achteraan. Wat bedoeld was voor een oude dag. En dan gaat zo'n bedrijf toch failliet. En dan moet je die mensen, die moet je nog. Een half jaar moet je die doorbetalen. Dan kan je veel beter, als je merkt, mijn bedrijf gaat slecht, ik krijg geen orders meer. Dat je ze vrij vlug kunt ontslaan. Dan, kan je, dan hoef je niet failliet te gaan. Dan kan je je bedrijf, je loodsen en je materiaal en, en je machines die kan je behouden. Gaat het dan weer beter, dan kan je een herstaat. Maken met jezelfde mensen weer. Ja, dat mag je als werknemer dan maar hopen dat je, dat je dan weer terug mag komen. Dan heb je geen enkele poot om op te staan, geen enkel recht. Nee, oké. Okay. Maar als er dan werk is, dan denk ik, vooral in, in, in kleine gemeenschappen, dat die, dat die werkgever graag zijn eigen mensen wil, ja. weer wil terug hebben. Ja, Want daar heeft hij een binding mee. Dan zou ik me iets bij kunnen voorstellen. Is jouw vader ooit failliet gegaan? Uh, mijn vader is helaas heel vroeg uh, oh. overleden, dus hij uh, heeft, dat niet heeft mijn broer het over moeten nemen en die was te jong en dat bedrijf is toen gegaan. Uh, uh, uh, omdat je broer te jong was om dat echt goed ja, te kunnen doen? Ja, nou, hij was te jong en uh, onervaren en veel gedonder met familie en, uh, hmm. en andere bedrijf. mensen die hmm. zogenaamd uh, willen helpen, maar dat is, uh, dat is privé allemaal. Ja, dat is een ander verhaal zeker. ja. Yeah. ja. Dacht ik al. Ik dank je wel, meneer Hoekstra. Ja, oké. Okay. En dan nog een ding. Uh, oh. Ik geloof wel dat je het per sector aan moet pakken. Iedere sector heeft zijn eigen problematiek. Ja. En uh, ja, ik vind, de, deze regering die bezuinigt alles naar, kapot. Alles gaat naar de klote. Hmm. Het zegt alle economen en iedereen, en ze gaan maar door, ze gaan maar door. Oké, okay. heel goed. Ben je het mee eens of niet? Ja. Oh, mag je geen mening hebben? Nou, ik heb ik barst van de meningen. Uh, uh, maar ik luister, graag naar, ik luister graag naar die van anderen. Ik wens je nog een goede nacht. Ja, ja, ja, bedankt. Dag. Da. En ik roep nog maar eens op iedereen die werkt als flexwerker... hoe dat dan is, precies. Want Ron Meijer zei wel... aan het begin van het, deze uitzending van Kaasloon, nou ja, dan ben je heel onzeker. Dan moet je er na een half, uur, half jaar weer uit. En dan, nou ja... Maar je bent ook trots, toch, ondanks alles, op het bedrijf waar je dan werkt. Is dat zo? Ik wil daar, daar iets over horen. Van alle flexwerkers in Nederland, maar ook van schoonmakers en distributiewerkers. Bijvoorbeeld de schoonmakers die vorig jaar actie hebben gevoerd. Misschien zijn daar mooie verhalen over te vertellen. Dat was een bijzondere actie, daar heb ik ook een verhaal over gehoord in het eerste uur. Uh... Indracht, maar ook met kleine stapjes, kleine overwinningen, boeken. En dan te merken van, hey, dat, als we het met z'n allen doen... dan kunnen we wel degelijk een, een soort kracht vormen. En uiteindelijk hebben we grote veranderingen doorgemaakt. Dus misschien wil iemand daar nog wel over aan de telefoon komen. Even de, nou ja. Of uh, distributiewerkers, die, zijn ook, die doen ook heel belangrijk werk. Dus bel met 0800-1121 of als u een idee hebt over de toekomst van de vakbund, vakbond... wat de vakbond per se echt nu moet gaan nalaten... en wat ze per se dus ook echt wel moeten gaan doen. Dat vind ik ook echt wel heel erg belangrijk. Uh, dus nogmaals, bel met 0800-1121... of uh, stuur even een e-mail, die vind ik ook altijd wel leuk om voor te lezen. Naar kazalunaapenstaartje ncrv.nl. Ben de Haan, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Je maakt net een opmerking van... Uh... De vakbeweging wat, lo, wat losser staan ten opzichte van anderen. Losser staan? Nou, dus heb ik dat Los gezegd? Los maken. Ja, heb ik dat gezegd? Ja. Nou. Nou, is dat, ik, ik vroeg me af of, of het goed was voor de vakbeweging, maar dat was al voor kwart voor één. Of het goed was als de vakbeweging zich erg tegen de macht, de Haagse macht, aanschurkt. Dat heb ik volgens mij wel gezegd. Maar... Nou. Nou, vooruit. vertel aan, op. Ja, ik, het gaat me om jouw verhaal. Aanschurken vind ik prima. Maar uh, blijf bij je mensen staan uh, vertolk dat. Ik heb het meegemaakt met de vakbeweging een paar keer. Ja, wat heb je meegemaakt met de vakbeweging? Als wat? Nou, de eerste keer was in 1953 met mijn vader. Oh. Die was lid van het NZV. Ja. En die kreeg een brief van de bischop, het bischoppelijk amendement, dat hij zijn lidmaatschap moest opzeggen... <gacht> Want anders werd hij uitgesloten van de sacramenten. <laughs> Kijk, dat waren ja, dat nog eens tijden. Niet, ja, daar lag ik ja, daar. Ja, dat... ja, maar dat was wel zo. Dat is een halve eeuw geleden. Ja. Dat, was, dat werd echt. Uh, rood en rooms, dat, dat die vlogen elkaar dat... in de haren. Ja. Nou, daarna. Wat heeft je ja. vader gedaan eigenlijk? Was het een man van één stuk? Ja hoor, die bleef lid van de, van de NVV. Goed zo. Ja, en ben, en ben jij ook een man van één stuk? Uh, denk ik wel, ja. Heb je dat wel eens bewezen? Daarna ben ik uh, de vakbewering weer tegengekomen bij de eerste uh, bedrijf, grote bedrijfsluiting van, van een fabriek in Gromenie: ja. een blikfabriek. Ik had stage gelopen bij uh, Thomas en Drijven Fabrice in Debede, bij ja. mijn, mijn geboorteplaats. En had inzicht in de cijfers. Die heb ik doorgespeeld aan de nv uh, industrie Van ja, maar dit is flauwekul. Dit is gewoon een herschikking van cijfers. Omdat ze in een omgang zijn met twee Amerikaanse bedrijven. Om overgenomen te worden. Oh. Er is niets mee gedaan. Door de, zelfs door de vakbond niet? Nee, niets mee gedaan. Waarom niet? Dat weet ik niet. Uh, het heeft wel ertoe geleid dat uh, Thomas uh, Drijven bood mee in, uh, om namens de die economie om uh, naar Harvard te gaan. Dat heb ik toen afgewezen. Naar, naar wat? Naar Har Harvard? Harvard. ja. De beste universiteit ter wereld. Ja, dat heb ik vanavond ook afgewezen. Ja, dat heb ik toen afgewezen. Dat Heel ik verstandig. Met, uh, daar kon ik niet mee leven, gewoon met een bedrijfsluiting en dan een cadeautje aanpakken. Maar waarom zouden ze dat dan gedaan hebben? Ik bedoel, wat, wat? Is het, wat is het voor een wonderlijk soort bonus? Dat was omdat ik op de afdeling verkoop marketing gewoon eh, tijdens mijn stage een aantal eh, gegevens verzameld had eh, daar ze veel profijt van hadden gehad. Oké, okay. je had het gewoon heel erg goed gedaan. Ja. En waarom heb je dat dan geweigerd? Om naar Har Je mocht naar Harvard? Ten eerste, ik ben, ik ben een arbeidersjongen. Ik wist helemaal niet wat Harvard was. Oh ja. Ten tweede, kon ik het gewoon emotioneel... kon ik het niet verenigen met van een cadeautje nemen... al nadat ik, na die sluiting. Je gooit geen mensen op straat. Hm. Als het niet nodig is. Ja, maar het was kennelijk nodig. Want... Bedrijf moet ja, om, om de winstgevendheid van het bedrijf oh. te laten stijgen. Oh, Oké, okay. ja, ja. Door uh, winstgevende producties van Cromenie te, te boeken op uh, uh, een plaats in, uh, in uh, Drenthe. Hmm. Hmm. Zo ging dat. En omgekeerd, hè? de, de slechtdraaiende, de winstgevende producties uit Drenthe boeken naar Cromenie. Ja, Gesjoemel. Nou, maar dan vind ik het nog... En, om... Nou, wow. nee? Bo Boekhoudkundig klopt alles. Nou, dat uh, sprak me zo aan dat ik toen een schriftje geschreven heb over de invloed van de vakbeweging op loonshoogte en werkgelegenheid. Ja. En daar kwam voor mij uit, gisteren was het 9,5. Ja. Maar daar kwam in ieder geval uit dat de invloed van de parool in op loonshoogte en weergelegenheid zich met name zich uit door het feit dat ze het arbeidsinkomen als deel van het nationaal inkomen niet beneden de 80 lieten liet zakken. Ja. Bij een laag conjunctuur, ja. maar bij een hoog conjunctuur, hadden ze. Uh, ook niet meer binnen dan uh, die 80 nou, Misschien werd het één keer 82 procent. Ja. Met wie? En daarnaast, uh, ja, ik kan nog veel meer noemen. Nou, wat, ik wat, mee, wat ik dan nog even weet, want je hebt het dus kennelijk onderzocht, is... Uh, heeft die vakbeweging geen invloed op bijvoorbeeld werkgelegenheid? zeker wel. Dat wel? Ja, uh, alleen dan moet je niet te dicht... Bij uh, de politiek zitten. Uh, kijk. Onder de Nijlke-resolutie met het. Uh, met André Kroos, dacht ik toen nog. over het fenomeen dat de hoogste U-verhogingen. na de Tweede Wereldoorlog onder het kabinet Nijl hebben plaatsgevonden. Ja. 6,5, 8,5 procent. Ja. Uh, onder Kok. is er geef gedaan in het ZWP-pensioen. En nu. ...op belangrijke posities. Mooie verhalen, ja de vakbeweging stinkt er niet in. Nee, oké, okay, dat Dan is het advies aan... Lod ...Lodewijk Huisje, Lod laat, laat die barsten. Ja, dat is het advies aan de vakbeweging van... Hou je, verre van uh, hou je zo ver mogelijk van de macht... ...en verdedig je de mensen waar je werkelijk ja. iets bij te verdedigen uh, probeer te overtuigen. Uh, Uiteraard. Zal dat toch niet lukken? Nee. Want een asje en een Samson zijn zo eigenwijs en overtuigd van zichzelf, dat je daar gewoon niet tussenkomt. Ben de Haan, ik ga er tussenkomen. Ja, mag Ja, mag dat? Want het is half, half twee, dat zie ik nu ook. Ja. Mijn Rempel, dus het is een mooie tijd om dit gesprek af te ronden. Ik dank ja. je wel voor het advies. Ja, en ik was. Een goede nog. Ja, Dag. Leen, goeienacht. Goeiedag, Goedendag, met Leen Overduin. Hallo. Wil jij toevallig een flexwerker of iets dergelijks? Nee hoor, ik ben aannemer. Ja. En ik heb gelukkig uh, ja, wel voldoende werk voor mijn mensen. Ja. Maar waar ik kom uh, met mijn uh, mensen om werk te verrichten... Uh, dat zijn bijvoorbeeld bedrijven, hele grote jongens zoals uh, Albert Heijn, werkhout, uh, ja. uh, kaasindustrie, noem maar op. En dan zie ik dus uh, in, uh, in, in, in een werkplaats waar, uh, waar alle spulletjes dus netjes um, voor elkaar uh, gebracht worden om uh, verzonden te worden naar de verschillende winkels. Zie ik daar echt een heleboel buitenlandse, hele goede, fijne overigens werknemers. Ja. En dan vraag ik netjes aan. Uh, ja, de, de, de leiders en de, de bedrijfsleiders en zo joh, hoe komt het nou dat ik hier ook eigenlijk toch wel 95% van de mensen ziet lopen die geen Nederlanders zijn ja. en als ik dan hoort van ja, de CEO's die wij betalen die zijn echt conform de CEO's die er zijn maar we kunnen gewoon geen Nederlandse mensen krijgen uh, de mensen die we krijgen, die haken af. Die hebben er geen zin in. Uh, die zijn niet zo, uh, zeg maar, te motiveren. En als je daar dan ziet, dan gaat hij weer een bel en dan komt hij weer in een shift. Dan zie je die mensen weer uh, vanuit de kantine komen om hun uh, spulletjes uh, ja, in orde te maken, hun werk te doen, om het zo te zeggen. En dan zeg ik, denk ik bij mezelf, waarom... Zijn er geen Nederlandse mensen die dit op willen pakken? Ik kan een goed voorbeeld noemen. Ik heb best een timmerman bij mij gehad. Die kon ik niet meer aan het werk houden. Had ik een contract mee, moest ik helaas opzeggen. En dezezelfde timmerman, die echt voor zijn gezin wilde werken, die is dit werk gaan doen. Die zegt, heel alleen, ik kan bij jou die 36 euro per uur echt niet meer verdienen. Je kan me zelfs meer voor 28 euro aan het werk zetten. Ik weet het, ik heb een tijdelijk contract, ik ben weg. Maar heb je niks anders voor mij? Ik heb voor hem gezorgd dat hij in zo'n bedrijf gewoon zijn dingetje weliswaar vermindert. Maar hij kan in ieder geval zijn dingetje doen conform uh, het, het, het werken voor, voor zijn gezin en elke het einde van de week in ieder geval naar de supermarkt uh, de boodschappen doen zijn hypotheek betalen. Hij maakt geen 40, maar misschien wel 50 of 55 uur per week. Hij werkt van 3 tot 12 en van 12 tot, tot 11 s'avonds, kortom. Maar hij doet het wel. En wat ik wil zeggen is eigenlijk waarom zijn die 600.000 Nederlanders waarom zijn dagen zijn mensen bij die echt zeggen, joh, ik moet nu even omschakelen. Die andere tijd komt heus wel terug. Ik ben 65 jaar, dus ik weet waarom. Waar ik over praat. Het is een rot tijd en we hadden niemand gedacht, nooit had iemand gedacht dat het zo lang zou duren. Vanaf 2007, 2008 tot en met heden. Ik zelf ook niet, maar het zit er gewoon nog steeds niet in. Maar het gaat best wel terugkomen. Een jaar, twee jaar, misschien zelfs al drie jaar. Maar in die tussentijd probeer toch aan het werk te komen. Je, in Nederland. En Je verwijt. En ga niet met die 600.000 mensen zitten kijken en wachten tot die, die hamer weer opgepakt kan worden. om die spijker in het hout te slaan. Terwijl het het niet is. Want dus, het is het niet. Dus je, je verwijt. Uh, Nederlanders, dat ze uh, niet in staat zijn tot verandering eigenlijk. Hè? Dat ze om het roer echt om te gooien. Uh, dus eigenlijk een, een verkeerd soort arbeidsethos. Nou, ja, weet je, het is er natuurlijk ingeslopen dat, dat, dat, dat zeker aanvankelijk hoefde je nooit van baan te veranderen. Want als je werkloos werd en, en je was bankwerker, ik noem maar wat, nou, dan ging je de WW in. En was er dan toch voldoende werk in, in, in de bouw? Nou, dan, sorry, je was bankwerker, in, in de bouw die vacature, die pakte je niet op. Even, even, zeg maar, gechargeerd. Maar zo was het wel. Die mentaliteit, die moet eruit. Men moet gewoon het werk zien te pakken om je gezin in ieder geval uh, voldoende, uh, zeg maar, inkomen te geven... dat je het op een normaal... En je, en je werkt tenminste. Nu lopen ze langs de straat en het wordt alleen maar verkwaterd erger... als je dit zo vol blijft houden. Een goed voorbeeld zei ik ook net tegen de collega van... was natuurlijk die bussen die uh, vanuit Den Haag naar het Westland zijn gegaan... waar het een kleine 2, 3, 400 van deze werkloze mensen... getracht zijn in, in de kassen, uh, zeg maar, aan het werk te krijgen... voor de cao's die daarvoor gelden. Meer kregen ze, absoluut meer kregen ze als er een uitkering was. Maar ja, het is ook niet gelukt. En mijn, mijn opmerking zou zijn... Pak toch op wat er is. De ja. tijd komt heus wel weer terug. Maar pak even op wat er is. En kijk of het bij je past. En pak het werk aan. Ik zou niet zeggen, zet die pol weg en, en stuur hem naar huis. Nee. Uh, ga solliciteren bij de bedrijven. Ze hebben echt veel liever een Nederlandse. Of liever in ieder geval. Ze zouden graag een Nederlandse zeg maar, werknemer willen hebben. Of neemster willen hebben. Om uh, zeg maar, hun, hun werk te laten doen. Hm. Het communiceert makkelijker. Het is fijn. Enzo, enzovoort. Overigens oh, noemen we ja, dat en... gewoon het vrije verkeer van, uh, van nee, mensen en goederen. Nee, dat is. Dat is Één ding, dus dat is gewoon beleid waar we met z'n allen voor gekozen hebben. Maar ik heb nog een ander punt: is dat ja. jij zegt we zijn eigenlijk veel te weinig flexibel? Terwijl waar, waar uh, trekt de vakbeweging nu juist uh, tegen uh, in het geweer is precies dat heel veel bedrijven mensen enorm of de uh, heel veel bedrijven gebruik maken van vooral flexibele krachten om ze juist zo goedkoop mogelijk te houden. Het wordt goedkoper, weet je. Uh, ah, ja, dat is dat zo werkt ik, het ik, gewoon. Ja, nee, maar er is een CEO, Laten ze dan zorgen dat er een CEO komt die dan. Uh, ja, maar je begrijpt toch wel wat ik bedoel. Mee. Door door mensen om het half jaar te ontslaan, dan ze, uh, nee. kunnen ze niks, geen salaris opbouwen. Meneer, deze, deze mensen die daar werken in, in, bij Albert Heijn... en bij Berkhout en bij de kaasindustrie... en waar ik nog meer kom, uh, die zitten daar niet voor een half jaar. Die, die, die hebben ze veel langer nodig. Het gaat er inderdaad om, om de flexibiliteit wel te hebben... dat, dat, dat als ze niet willen werken, ja, dat ze helaas uh, natuurlijk ontslagen zouden moeten worden... omdat ze hun productie niet halen. En, en, en ja, de, de, de, de, de inzet van zo'n in dit geval Poolse medewerker... of een ander buitenlandse medewerker die dat wel doet... Ja, die dan ook nog eens een keer na een half jaar inderdaad een maand naar huis gaat of drie maanden en dan komt hij weer terug. We kennen het verhaaltje allemaal, ik ken het ook. Maar dat, dat hoeft niet. Want de, de, de baan is het. Het werk moet geleverd worden. Mm. Nou, het, het ligt te zuiver aan de mentaliteit. Wat ik althans meemaak op de werkvloer ligt het zuiver aan de mentaliteit van de mensen die, die dat niet zien mm. zitten niet willen en, en, en ja op een gegeven moment, gelukkig zijn er sommigen wel, want je lag je dood. Je, je ziet best wel eens tussen vijf, zes, zeven, acht buitenlandse werknemers, gelukkig de Nederlander die het dan wel oppakt, dus het kan wel. En ik vraag gewoon, ik meld gewoon, laten meer mensen dat gewoon doen, want het er is een mogelijkheid om aan het werk te zijn. En aan het werk zijn is tien keer zoveel beter... als dat je van de WW of zelfs van de bijstand hier op straat loopt. Want het demotiveert je en ja, je wordt er alleen maar makkelijker om. Ik ken ook echt Timmerly, Van de Vorm heeft er net geloof ik 60 of 80 ontslagen. Daar ken ik er een paar van. Heel erg verschrikkelijk. Ik weet wel van de Vorm, kon die anders, want er had geen werk meer. Maar ook deze werknemers, laten ze blijven solliciteren, blijven kijken. Er zijn banen, maar als je niet uitkijkt... Ja, dan gaan ze toch naar een ander toe die... die... Wel even die, dat, dat, dat stukje andere werk oppakt, wat er wel is, okay. en, en, en wat er ons laat liggen. Leen, dankjewel en een goede nacht. Dankjewel, tot ziens. en el todo musa de mari de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 wat importa lo que hicimos si aunque me quiera te olvidará de mí y hoy brindo por ti brindo por mí se le empiezan a cansar esos ojos de tanto pensar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 Regálame tu beso que quema que quema me enreda lo que falta lo que se aleja que importa lo que hicimos si aunque me quiera te olvidará de mí de mí de mí regálame tu beso que quema que quema me enreda lo que falta lo que se aleja Che importa lo que hicimos si aunque me quieras tú te olvidarás de mí. Yo y brindo por ti. Y brindo por mi. Vriendelijke Cubaan, jonge Cubaan. Althans, het was in 2006 toen hij uitkwam met een album waarop dit nummer stond. Over 25 jaar. Uh, Raoul Path heet die. Radio 1, Casa Luna. Lex Bolmeier. Dit is, tijdstip. dit is het tijdstip om even langs de mailtjes te lopen. Krijgt krijg er eentje binnen van Twan Andernach. En er staat alleen maar boven, moeizaam uurtje. Stippeltje, stippeltje, stippeltje. En dan vraag je je af, wat bedoelt hij nou? Zijn het de gasten die aan het woord komen? Bedoelt hij mij? Of het onderwerp? Of heeft hij helemaal geen zin in de vakbond of erover na te denken? Of, of is het juist de visie die sommige mensen... Dat, is, dat vind ik wel grappig. grappig. Ja, dat kan van alles betekenen. Hij is wel van de TU Delft. Althans, dat adres. Hij zit in zijn e-mailadres. Dus ik denk dat hij nog boos is over het feit... dat de TU van Delft niet tot de 50 beste universiteiten van de wereld behoort. Twan, en dat ligt helemaal aan jou. Um, ik krijg wel een reactie binnen van iemand die heet Mark. Mark. Mm, en die schrijft dat de regering en werkgevers het erover hebben dat personeel gemakkelijker ontslagen moet worden. Maar dat is vandaag de dag al lang mogelijk. Hij hoort, ik, schrijf, ik citeer hem nu: Ik hoor jammer genoeg nooit dat dit argument gebruikt wordt. Zo'n bedrijf moet simpelweg gebruik maken van uitzendkrachten. Opzegtermijn kan dan minder dan één maand zijn en geen ontslagvergoeding. Volgens mij is dat precies waar de vakbeweging zich een beetje boos over maakt. Over het uh, massale gebruik van uh, flexwerkers en uitzendkrachten. Precies om die reden. Huub, goedenacht. Goedendag. Je bent onderweg? Ik ben onderweg, ja. Van waar naar waar? Nou, ik kom over van Amsterdam en ik ga nou naar wegeltoe toe, naar uh, mijn standplaats. Zo? Je bent, uh, zit in de vrachtauto? Ja. Wat vervoer je? Jij bent een distributiewerker, hè, denk ik. E ja, ik vervoer biologische producten. Oké, okay. dus dat moet het. Ze... Het is gezond, gezond, gezond spul. Mini komkommers. Nou, dat niet meer. Nee, het is uh, vaak groente uh, van, een, uh, ja, van een biologische teler. Ja, uh, Ja, droogwaren, te ga je niet van een van een uh, alle, alles biologisch. Je moet, je moet dat in de nacht vervoeren? <lacht> nou, wij beginnen s'avonds uh, s'avonds en dan rijden. je ja, uh, in Amsterdam dan mag je overdag mag je bijna niet lossen. No? Dus uh, dan doen we het s'avonds en s morgens. Nou ja, ja, dat is ook een verzwaring van de werkomstandigheden, lijkt mij dan, of niet? Ja, nou goed, ik, ben, uh, ik geef me niet te veel om. Want uh, ja, ik, ben een, ik ben een nachtmens, dus wat dat betreft. Uh, ja, ja. ja mijn tv. Die, uh, ik, vroeger keek, keek ik heel veel tv. Maar ja. tegenwoordig word ik niet meer, omdat ik uh, s'avonds rij. Dus. Zo, dat is een oplossing. En, opl ik, en, en, en ik, mis, ik mis het ook niet. Ik luister heel ook... de hele radio nou eens. <laughs> dat is een goede oplossing, zeg. Wat is er, ja. eigenlijk, wat is er eigenlijk mis met de dag? Sorry. Wat, is er nou, wat is er eigenlijk mis met de dag? Omdat we ontverlossen, bedoelt u? <laughs> nee, dat je de dag vermijdt. Dat je zo houdt van de nacht. Dat bedoel ik. Maar ja, daar hoef hoe... je niet serieus op in te gaan. hoor, Dat mag wel, maar dat hoeft niet. Nee ja goed, ik, ben, ik, ik, ik, ik lig gewoon s avonds, ik, ik heb ik heel weinig slaap nodig. Ik uh, lig hmm. s'avonds laat altijd in bed. Dus uh, ik, heb ook, uh, ik heb ik heb weer om overdag te rijden. Maar uh, dat is niks voor mij om om een view te beginnen en dan, uh, nee, nee, nee. laat mij wel lekker s'avonds. Laat mij weer lekker s avonds rijden. Ja, je houdt echt van je werk, begrijp ik. Ja, op dit moment wel, ja. ja. Want uh, het is een uh, heel uh, Ik heb zelf een bedrijf gehad, 17 jaar. Ja. In, uh, in de reclame en een computer en uh, ja, dat is op een gegeven moment misgegaan, mede door, door, de, door de crisis. Dus nog niet zo lang geleden? Dat is in uh, 2011, heb ik de deur geroepen. Zo. Ja. Was dat, dat een hard, was dat een hard gelach voor je? Ja, wat denk je na, na 17 jaar? Uh, je hebt 15 jaar, heb je leuk kunnen, kunnen draaien. En in twee jaar tijd door de crisis draai je alle reserves die je hebt en je, je, je privévermogen draai je in twee jaar tijd er doorheen. En dan, uh, als, dan sluit je de zaken en dan heb je helemaal niks meer. Uh, Huisverkocht, verkocht, alles verkocht uh, schulden om, om schulden af te lossen. Ik ben, ben niet vliegen, ik ben gewoon gestopt. Maar uh, ik kwam toch eerder mezelf houden. Dus uh, iedereen heeft een iedereen, zijn uh, iedereen geld gehad. Dus... Maar uh, ja, is alles is weg nu. Zo. Dus je, je, ja. je, je landde eigenlijk op nul? Ja. Nou, onder nul. Oké. Okay. En uh, gelukkig hebben we ons huis goed, uh, goed uh, snel kunnen verkopen. Ja. En uh, ja, van de restwaarde hebben we dus ook geschulden kunnen aflossen. En toen gingen we een huis huren. Maar, maar hebt... ik wil eigenlijk uh, reageren omdat ik dus... Uh, ja. Daarna heb ik meteen een baan gekregen. Ik was de eerste op de vrachtwagen drie maanden tijdelijk. Toen heb ik meteen weer een baan gekregen als beletteraar. Want ik zat in de Vlamen, dus eh, ik had eh, best wel ervaring met beletteringen. En dat moest, na negen maanden moesten stoppen, omdat, omdat dat bedrijf ook weinig eh, order tot de vuil, een kleine orderportofuinen had. En dan moest ik toen drie maanden uit. Waarom? Ja, ik was een van de laatste. Ja, mate, ja is dus later gekomen, ja. tuurlijk. Toen was jij ja. weer de klos. Ja. ja. En toen, euh, nou, binnen drie dagen had ik toen weer werk in Lederweerd. En ja, dat, dat was een bedrijf die, die was fiet gegaan, maar die broer die had alles overgenomen. Zo. En uh, dat moesten we eigenlijk van grond af aan weer opnieuw opbouwen. Nou, dat was een leuke uitdaging. Alleen na drie maanden ben ik dus die man een uh, te zijn die deze leveranciers niet betalen. Oh. Dus dan zat je weer, uh, stond je weer op straat. Nou, had ik weer twee dagen thuis gezeten. En, toen, en uh, dat was in juni vorig jaar, en uh, sinds, sinds tijd zit ik dus op de vrachtwagen. En dat is naar tevredenheid? Dus ik bedoel, dus ik bedoel ik, het, het kan wel allemaal, als je maar wilt. Ja, maar is dat, is dat dan hetzelfde verhaal? Wat, uh, eigenlijk vanavond, je, moet, je moet het gewoon echt, echt zelf willen? vind ik wel een beetje een, ja, een Mark Rutte-verhaal. van Als je het echt zelf wil, dan kom je wel aan de bak. Is dat nou, maar is ja. dat nou echt zo? Ja, dat is volgens in mijn geval is dus in ieder geval echt zo ja. Ik ben 56, dus uh, ja. op dit moment, of ik word 56 dit jaar. Ja. En ik denk toch als je ja, als je, je jouw eigen ervaring in de, in de strijd gooit, dat je dan toch uh, dingen voor elkaar krijgt. Ja, ja alleen het is niet, niet uh, ideaal natuurlijk nou, wat waren, maar ik vind, het, ik vind het ideaal werk, perfect werk. Maar wat, en, het, uh, wat is er dan niet ideaal aan? Ja, goed, je, hebt altijd, je had altijd dingen met je, met je handen gedaan en nou, nou ga je, ja, dit is toch uh, heel iets anders natuurlijk. Een beetje zitten en kijken. Ja, nou zitten en kijken, dus het is, dus, ja, je, nou, je moet toch wel opletten, omdat je, wij hebben, wij hebben een vrij grote verantwoordelijkheid, want wij hebben het ook de sleutel van de zaak, dus we kunnen gewoon van de winkels waar wij lossen, dus we kunnen overal binnen. Dus wat dat betreft, uh, ja, toch we hebben best wel een grote verantwoordelijkheid, maar uh, ja, het kriebel natuurlijk wel, als je, als je reclame ziet, dat, je dan tegen, ja, dat, dat is, had je ook kunnen maken. Dat heeft echt je hart, die reclame. Dus je, wilt, je ja, denkt ook uiteraard. wel, van je doet dit tijdelijk en dan ga je weer... Uh, want jij bent echt flexibel. Nou, nou ik ben wel flexibel, maar uh, ik zou niks meer geven. Al zou ik uh, met, uh, in, uh, bij dit bedrijf uh, 65 worden. Oké, okay. nou, dat is dan Dus uh, wat al, ik heb het heel goed aan mijn zen. het uh, salaris is goed, het is... Ja... Kijk, als je een eigen bedrijf hebt, dan is het altijd de vraag van wat komt er binnen, elke maand. En nu heb je gewoon een uh, vast inkomen. je krijgt elke maand keurig centen, dat er uh, Ja, het heeft de voor nadelen. Ik heb toch mijn vrijheid, omdat ik op de baan zit dan, zeg maar. Ja. Ik spreek om 6 uur en ik kom om nu of 3, 4 s'avonds terug en, en uh, ja, dus, dat ja, is... En je, ja, je vindt je vrouw ook leuk? Ja, goed, die werkt ook overdag dan. Die is trouwens ook verpheus, oh. Maar die, uh, die brengt uh, spu, uh, spu, medicijnen rond bij de apotheek. Jullie ja. dus, uh, ja, zien, ja, zien, zien, zien elkaar nooit meer. Al, ja, maar we zien elkaar overdag. dag. Zij, uh, zij, zij beginnen om half vier te werken. Okay. En, en ik kom nu nu wel kom ik oh. uit bed. Dus ja, je hebt gewoon een heel, ander, een heel andere dag, dag dagendeling, nou houden. Ja, wel mooi. Ja, ik vind het wel, wel knap van ja, dat je zo ge, kennelijk gedreven bent om te werken en zo of zo'n weerstand tegen of weerzin tegen werkloosheid, dat je zo juist in deze jaren ook telkens opnieuw weer werk hebt gevonden. dat vind ik wel bijzonder. Ja, maar is, kijk, ik heb toen nog even thuis zitten toen, uh, toen ik bij de ene man weg moest uh, kwam, uh, bij het bedrijf, waar ik negen maanden gewerkt had. Ja. En uh, daar kreeg ik dan nog uh, anderhalf week extra doorbetaald omdat ik uh, nog wat uur daar had staan. Ja. Nou, daar heb ik, dus, ik heb geen, Ik heb toen twee dagen aanspraak gemaakt op de UWV, op de hm. Maar verder, uh, ik, ik, ik, heb, ik heb een paar dagen thuis zitten met zoeken, maar nou, dat is een, een hel. Ja. Een paar dus dagen dan is het al een hel. Een paar dagen is snel hele hel, ja. Zo. <laughs> dus wat dat betreft... Uh, nee, dan moet je niet, in, ja. dan moet je niet in, wellen, in willen blijven zitten. Nee, absoluut niet. Nou, Huub, dan wens ik je nog een goede uh, reis door de nacht. Uh, en, uh... Nou, ik ben, ik ben alweer op, op het depot, dus ik ga naar Losse. Oké. Okay. Nou, sterkte met Losse, succes en dan een, uh, uh, een fijn vervolg nog. Goedenacht. Hetzelfde. Dankjewel. Fijne wel. en uitzending, tot ziens. Dag. Mark, goedenacht. Goedenavond. Je zit ook in de auto. Ja, ja, ik hoop dat de verbinding niet wegvalt, want ik uh, zit precies tussen België en Nederland. Uh. Daar kun je zelfs nog tussen zitten, tussen België en Nederland. <laughs> ja, je komt dadelijk in het grensgebied. En pas dan, uh, pas op dat je niet uh... klem komt te zitten, nee? Nee, dat zal wel meevallen. En wat, en, en wat vervoer jij? Uh, vliegtuigonderdelen. Oh. En die komen uit Parijs. En waar gaan die dan naartoe? Die gaan naar Schiphol. En die worden daar weer... Oh, zijn het reserveonderdelen of zo? Of, uh... Dat zijn onderdelen die ze. In, ja, wij wij panelen tussen, tussen, tussen KLM en Air France. Ja. En dan. Uh, die onderdelen hebben ze nodig en dan uh, doen wij die s'nachts vervoeren. Uh, uh, ja, jij moet ook s'nachts rijden. Ja. Want je zegt... ja, ja, ja. Wij, wij vertrekken om uh, 9 uur s'avonds in Parijs. En dan uh, zijn we rond een uur of vier, uh, zijn we in uh, Schiphol. Zijn het hele grote onderdelen? Uh, dat kan, gedeeltes van motor, uh, motoren en uh, het kan ook hele kleine dingetjes zijn, dus uh, best van alles wat. Hou je van je werk? Ja tuurlijk, anders, uh, anders dan stop ik ermee. <laughs> nou ja, zo makkelijk. Zo, dat, is, dat is makkelijk gezegd, dat je er dan mee kan stoppen. Je moet er geld nee, verdienen? Nee, maar, maar als, je, als je werkt voor het geld dan moet je meteen stoppen en dat geldt voor ieder beroep. Nee, je niet dat, dat, dat kan je niet menen toch? Natuurlijk uh, wel. Als jij, als jij alleen puur voor je geld naar je werk gaat, dan hou je het niet vol. Ik denk dat voor dat, heel veel mensen geld dat de meeste ja, mensen. Ja, maar, oké, okay, geld is belangrijk, maar ik wil zeggen, als je naar je baas gaat en je zegt, ik wil er 100 euro bij, omdat ik, omdat ik dat nodig vind, ik zit niet goed in de vuil, ja. dan, dan is het heel makkelijk om te zeggen, nou, aan die 100 euro ben je heel vlug gewend. En dan, de volgende maand heb je weer een probleem. Ik denk dat het veel beter is om te zorgen dat je goed bij je, goed je een baas zit, en dat je goed in je vel zit en dan geld is een bijzaak en dan uh, mm. ja. Maar denk je dat het voor alle soorten werk kan gelden? Dat bedoel ik eigenlijk meer. He? Dat je het echt doet uh, uit liefde voor je werk. Ja, ik denk, ik denk dat je sowieso uh, voor je vak moet kiezen en ja, anders dan is het toch niet leuk om te werken. Uh, als je het puur voor het geld doet, hou je het niet vol. Ben nee. Ik ben geen één baas, ben je geen één werk. Als jij, als jij voor, alleen maar voor, voor, uh, voor het geld achter die microfoon zit, dan lastig uh, staat het dat je. Nee, de maar van ik, hou, ik hou ontzettend van, uh, van voor de microfoon zitten. Radio ja, is het mooiste, het mooiste je, werk wat er is. Je kunt communiceren met andere mensen. Precies, en ja. Je ideeën kunt delen met andere mensen. Ja, precies. Maar, maar niet voor het geld. Nee. Nee, precies, anders zou je niet vol. Ja, maar wat moet ik doen? Ja, ja. Dat is ook een beetje de strekking waar ik, waar ik voor belde. Ja. Als, uh, als we nou eens, uh, dan zouden we die vakbonden dan eens moeten doen en dan moet iedereen eens in, in de spiegel kijken. En als we nou eens met z'n allen af zouden spreken dat we een uh, 15 tot 20 procent van ons salaris in zouden leveren. En dan de regering, tegen de regering kunnen zeggen van nou luister eens, uh, een hoop van de bezuinigingen die, die, die, moeten, die moeten dan van de baan af, want die ja. moet wel gecompenseerd worden. Dan stimuleren we aan twee kanten de, de, de economie, want de, de bedrijven en de ondernemers die, die hebben weer uh, goedkopere krachten. Daardoor wordt de markt uit Nederland uh, interessanter om daar iets te maken. En zodoende drijven we de economie omhoog. En ik denk dat dat een van de grote problemen is dat wij ons eigen uit de markt geprezen hebben, omdat we altijd maar meer en meer en meer geld willen. Mm. En dat kan gewoon niet. En dat zie je wel in Polen. En in alle, alle, alle, alle dingen die, die, die, die makkelijk te maken zijn, die worden nu in Polen gemaakt en in, in het buitenland, omdat dat veel goedkoper is. En uh, de dure dingen, net als de, de, de tv's en zo, die worden in Nederland gemaakt. Maar ja, nou zijn er geen tv's meer nodig, want de mensen hebben niks meer om te maken. En uh, wij krijgen de eerste klappen. Mm. Maar de kern is dat wij te veel willen... Um, steeds maar nog welwaar, welvarender willen worden. Ja, kijk, het is heel simpel. Op het moment dat een, een, een, een, bakker, een bakker vraagt aan zijn baas... van mag ik, er een, mag ik er een kwartje bij? Dan zegt die bakker, die baas dan... ja, dat is prima, jongen, dan mag jij. En aan de andere kant wordt het breuk een kwartje duurder. Ja. En dan zijn we precies hetzelfde. Dan ja. hebben we qua levensstand niks, maar we zijn als personeel zijn omdat wel zo uit de markt aan prijzen. Ja. Nou ja, dat, dat ja. is een, een goed advies aan de vakbond zou ik zeggen. Zet daarop in. Ja, ja. misschien ja. moeten ze dat... Ja, dat is een ik heel andere. Ik, dat ver... altijd, ik zeg dat je hebt drie wees nodig om gelukkig te zijn. En die zijn? En die zijn: dat zijn uh, uh, woning, werk en een wijf. <laughs> En als je een woning hebt, dan is het goed. Als je werk hebt, is het goed. Eén moet een vrouw hebben. Ja. Dus de drie wees heb je nodig om gelukkig te zijn. Goed. Dan de... Ik wil het uh, maar in je horen. Ik neem ze mee. Ik dank je wel, ja, Mark. En een goede goeie, reis goeie, nog. Goeiedag no, ja. Ik uh, zie op Twitter dat uh, de EO zometeen in Dit is de Nacht gaat praten over mantelzorg. Ja, goed onderwerp. Verzorg jij. Maarten is daar al. Verzorg jij je ouders of je partner? Hoe is dat? Ja. Wat wil je erover weten, Maarten? Wat wil ik erover weten? Of het een beetje te doen Want, is of het leuk is? Waarom Waarom hebben jullie voor dit onderwerp gekozen? Uh, Afgelopen week hadden we in Dit is de Dag... Uh, ja. het uh, programma van de Jouw op Radio 1 Overdag... hadden we een miniserie met een paar reportages... en staats, staatssecretaris van Rijn... Ja. En uh, ja, onze overheid die, uh, die vindt dat we uh, het allemaal maar zelf moeten gaan doen. Hè? En dat, die wordt, kan ik me niet aan de indruk onttrekken uh, geleid door financiële motieven. Maar op zich is de, het verhaal natuurlijk mooi, hè? dat we voor onze eigen ouders gaan zorgen. En ik wil weten van de luisteraars, is het nou, uh, is het mooi? Is het mooi ja. om te doen? Is, is, is het überhaupt uh, te doen? Het trekt het niet een hele zware wissel Precies. op het leven van mensen? Want dat is ja. het volgens mij in de praktijk uiteindelijk ook wel. Het is niet alleen dat maar lijkt mooi. mij, ja. En er zijn mensen die natuurlijk al heel veel, heb jij talent voor mantelzorg? De... Nou begint hij te lachen. <laughs> dat moet ik nog ontdekken. Ja, ik, ik, ik ben er nog niet helemaal je aan. toe. Je hebt de kans nog niet gekregen. Ik heb de kans nog niet gekregen om dat te bewijzen, en te ontdekken. Nee. Ik, vind, ik vind mezelf totaal mislukt als verpleger bijvoorbeeld. Heb je het geprobeerd? Nou, ik heb ooit wel eens, maar dat, dat voert wel heel ver terug. Ik heb ooit wel eens vakantiewerk gedaan. In, uh, in, in, in, in, toen kwam ik terecht op de afdeling geriatrie. Toen heb ik voor het eerst pas 18 of zo. Toen heb ik voor het eerst mensen gewoon verzorgd. En ook in de nacht. Daar hebben we over de nacht gesproken. Nachtwerk. Nachtwerk ja. gedaan. Maar het was ook fantastisch. Maar ik vond mezelf heel onhandig ook vooral. Hmm. Ik kwam het eigenlijk niet zo goed. En er waren echt patiënten volgens mij die een beetje bang waren voor mij. Maar als ik maar niet kwam. Ja, je, dat ja. idee. Ja, dat, dat niet bewust. Maar. Maar nou, dat hoop ik dat voor jou dat, oud, dat het, dus ook niet dat, maar dat ik het voor, voor je ouders anders is <laughs> ja. Ja, dat hoop ik ook ja. ja dat moeten mijn broer en zus maar doen <laughs> ja dan krijg je dat ja. nee dat is niet maar dat is dus het onderwerp waar jij straks na twee over doorgaat dan wens ik, zeker uh, veel succes hè, met dit is de nacht dank je wel dank je dat gaat uh, Maarten zometeen doen uh, na de klok van twee uur. En het is bijna twee uur. Morgen kan ik nog melden, melden dat hier Nathan Vecht zit. En die gaat spreken over een heel ander onderwerp. Namelijk, hoort mij rommelen, ik zal een beetje nog... heeft u in ieder geval een idee dat ik echt helemaal niet meer weet wat het is. Nathan! Nathan, wat ga je doen? Nou zeg, ik mis gewoon een heel blaantje. Volgens mij over antibiotica. Daar ging niet over hebben. Want, die, want eh, dat, dat werkt niet meer. Dat is toch het probleem. Omdat we het zoveel gebruikt hebben... dat alles wat leeft is resistent geworden. Dus ja, moet je met die medicijnen ophouden. Nou, volgens mij is het, is, is het zo dat Rinken van der Brink... daar een boek over heeft geschreven. Dat heet Het Einde van de Antibiotica. En daar eh, wordt hij of zij morgen over ondervraagd... in Caselonne door Nathan Vecht. Goed, dat was het. Verder wens ik u alles goeds... Veel plezier, vannacht nog, blijf luisteren. Alle flexwerkers, alle nachtbrakers, alle schoonmakers en distributiewerkers. Het gaat u goed.